Christian Bonebakker met het NOS Journaal. De junta in Mali heeft het vredesverdrag met de tuareg rebellen per direct opgezegd. Het verdrag werd in 2015 getekend na bemiddeling door de Verenigde Naties en Algerije. Toch bleef het onrustig in Mali, waar de Tuareg strijden voor hun eigen staat. Ook zijn er jihadisten actief. Enkele jaren geleden greep het leger met steun van Russische huurlingen de macht in Mali. Dat leidde tot het vertrek van de VN-vredesmacht in het land en van Franse strijdkrachten die tegen jihadisten vochten. De militaire machthebbers zeggen nu dat het vredesverdrag met de Tuareg niet meer houdbaar is, omdat partijen zich er niet aan houden. Een groot deel van de omstreden nieuwe Franse migratiewet gaat niet door. De Franse Constitutionele Raad heeft bepaald dat veel artikelen in strijd zijn met de grondwet. In het wetsvoorstel van de regering stond dat het parlement een kwotum voor migranten mag instellen. En dat de mogelijkheden voor gezinshereniging worden beperkt. Ook moest de wet het voor de overheid makkelijker maken om ongewenste buitenlanders uit te zetten. De meeste afgekeurde artikelen had de regering van president Macron aan de wet toegevoegd op verzoek van de rechtse oppositie. De Amerikaanse oud-president Trump heeft voor de rechter opnieuw beschuldigingen van seksueel misbruik ontkend. Hij verweerde zich in een civiele rechtszaak tegen de aantijgingen van een voormalige columniste. Ze zegt dat ze in de jaren negentig door Trump is verkracht in een pashokje en eist 10 miljoen dollar niet alleen voor misbruik, maar ook voor smaad. Trump spreekt van een valse beschuldiging. Na vier minuten kon hij alweer weg uit de rechtszaal. Het weer bewolkt en soms wat motregen. Het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 9. Tegen de ochtend gaat het vanuit het westen regenen. Met vooral aan de kust veel wind en kans op zware windstoten. Later breekt de zon door. Het koelt vanmiddag af tot een graad of 7. Het weekend verloopt droog met af en toe zon. Zaterdag is het 6 tot 8 graden. Zondag iets zachter. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de nacht. So big. Oh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 Voelt in in de harten steek, Daar gaat Loesje met dat leuke bloesje. Loesje vindt de drummer toch zo'n echte leuke vent. Echte leuke vent. Lurk of friend of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 Ik zie het op z'n graag staan, schat Maar jij bent veel meer waard dan dat Ik zie het op z'n graag staan, schat Maar jij bent veel meer waard dan dat yeah. Zijn ring op het kastje naast je bed Terwijl hij al je geur was van z'n lijf